Woensdag weten we meer over de plannen van een nieuw kabinet. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn nog druk in overleg over het coalitieakkoord. En degene die de gesprekken begeleiden, de informateurs, hebben net laten weten dat er woensdag meer info over komt. Verslaggever Ewart Kiviet in Den Haag. Dus we kunnen ervan uitgaan dat het ook die woensdag wordt gepresenteerd. Dat ze er dan uit zijn en dat de plannen voor de komende jaren worden gepresenteerd door de vier partijen. VVD, D66, CDA en ChristenUnie voor een nieuw kabinet. En daarna komt er nog een debat over en daarna is het de bedoeling dat de ministers en staatssecretarissen worden gevonden voor het nieuwe kabinet. Het is inmiddels 271 dagen na de verkiezingen. In het Verenigd Koninkrijk is de eerste Omicron dode gevallen, heeft premier Johnson gezegd. Sadly yes, uh, omikron is producing and uh, sadly at least one patient has now uh, been confirmed to have died uh, with de Britten willen voor de jaarwisseling iedereen boven de 18 geboosterd hebben om de verspreiding van de Omicron-variant van het coronavirus tegen te gaan. De politie heeft een einde gemaakt aan een protestactie in het gemeentehuis van Zeewolde in Flevoland. Er Werd geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een enorm datacentrum van Facebook. Volgens de actievoerders verbruikt dat veel te veel stroom. Toen ze niet weg wilden greep de politie in. De loting voor de Champions League moet helemaal opnieuw. Ze hebben bij de UEFA een fout gemaakt. Toen de tegenstander van Atletico Madrid geloot moest worden, zaten niet alle mogelijke tegenstanders in de bak met balletjes. Die van Manchester United ontbrak. Ajax kreeg per begin van de middag te horen dat ze tegen Inter uit Milaan moesten. Daar gaat nu dus ook een streep doorheen en over een uur gaan ze het opnieuw proberen. Het weer. Het is droog, maar ook grijs. Morgen begint met wat motregen. Er zijn nog wel veel wolken, maar in de middag ziet het wat beter uit. Kan in het noordwesten de zonde nog even doorkomen. En net als vandaag wordt het een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam, 2 kilometer file bij de aansluiting met de A10. Door werkzaamheden op de A22 Velzen richting Beverwijk is de Velze tunnel tot 3 uur vanmiddag dicht. Er staat 3 kilometer file.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. But our heart's already out there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 Goed, we hebben natuurlijk ook nog uh, Zandvoorts nieuws in het kort, in het, uh, in het uh, tweede uur. En om uh, tien over drie gaan we uh, schakelen met Carina Veren. Want die is druk bezig met de kerstactie van Hart voor Zandvoort. En die is uh, Hart voor Zandvoort uh, wordt georganiseerd door de Rotary Club Zandvoort. En die is verlengd tot 20 december. En zij gaat ons daar alles over vertellen over hoe dat allemaal werkt. En in samenwerking met de Zandvoortse Courant. En in de diverse winkels worden kerstbomen geplant. Hoe het allemaal in elkaar zit, u hoort het allemaal rond de klok van tien over drie, kwart over drie. Tijdens het interview met Carina Veren.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 Blijft het ze dieper dan dat? Ik zou een moord doen, zodat ik je borde vergat, want dat kloot toch? Joorde, de nummer 1 uit de, de sterren. LL, NL top 25 van deze week. Jij dat was mo en dat heb jij gedaan. En uh, gelukkig is de rode vlag situatie vanwege een uh, omgereden paaltje, inmiddels uh, weer voorbij, daar in uh, Abu Dhabi.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 Kunt u zo'n pakket aanvragen? Het is toch een beetje armoe, hè? Zo'n zo pakket in plaats van de echte duik. Maar goed, het is even niet anders vanwege inderdaad de coronasituatie op dit moment. Nieuwjaarsduik.nl, daar kan je zo'n pakket bestellen van inderdaad de sponsor van het evenement. Dat is Unox van de Worsten, natuurlijk, hè?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 het weer hoef je eigenlijk uh, bijna niet eens naar uh, Abu Dhabi toe, want uh, ook in Zandvoort een uh, blauwe hemel op dit moment en een lekker zonnetje. Nou, blijft dat zo de komende dagen. Dat hoor je zo dadelijk van uh, Albert-Jan in het uh, weerbericht uh, bij CFM. Maar eerst uh, deze van uh, Bruno Mars en uh, Anderson Paak. Inderdaad, Smoking Out The Window. Run around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa, whoa. Put me in the jam with an X-Men in the UFC. Can't believe it. Can't believe it. I'm in disbelief. This bitch got me paying a bit. Paying for trips. Diamonds on her neck, diamonds on her wrist. And here I am all alone. All alone. I'm so cold, I'm so cold.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 I'm so cold. You got me out here. It's me. 15 rijders over voor de Q2. Het tweede deel van de kwalificatie daar in Abu Dhabi. Net begonnen nog ruim 13 minuten te gaan. En bij ons hier in Zandvoort is het half drie. Tijd voor het weer, Albert Blijft het zo mooi? De bewolking heeft op deze zaterdag de overhand. Maar vanochtend zag u ook al geregeld de zon.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 En we gaan lekker door met die Q2 en op dit moment een hele snelle Lewis Hamilton op de baan. This is a dark parade. Rough terrain on, terrain on. Your friends may say. This is a cause for celebration. Hip, hip,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 Carlos Sainz heeft op dit moment de snelste tijd 1.23.174. Zet hij op de klokken? Maar 1 duizendste verschil met Lewis Hamilton. Dus alles is nog mogelijk. We houden het voor je in de gaten.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 De Max-gekte heeft hem de afgelopen maanden veel werk opgeleverd. Oeh, ik weet niet precies hoeveel ik er gemaakt heb, maar wel genoeg. Ja? En, uh, het verschilt echt tussen de Formule 1-auto zelf uh, tot het, uh, het uh, gezicht van Max of het logo van hem. Wat, wat zou een overwinning van Max voor jou kunnen betekenen? Nou ja, uh, als hij goed raceert en uh, iedereen is in de Gloria, dan uh, willen, Max, willen de mensen juist Max op de muur. Dus uh, dan is het nu meer klistisch voor mij. Waar gaat u kijken?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 Die 5000 Nederlanders die, die zijn inmiddels in Abu Dhabi aangekomen. Waaronder natuurlijk ook Marcel Buscher. En onze, te, vanmorgen tijdens het Goedemorgen Zandvoort... sprak presentator Coor Draaier live met Marcel vanuit Abu Dhabi. Goedemiddag, uh, vrienden en vriendinnen van de autosport. Ja. Ofwel, goedemorgen eigenlijk nog, hè? He? Ja, Dat het is ik. hier uh, nog goedemorgen. Het is hier uh, net even uh, over half elf. En bij jou, hoe laten ze daar...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 De oranje kleur die staat bovenaan. Nou ja, ja, de, bovenaan. Ja. <laughs> um, het... we hopen dat het ook straks de uitslag is van de kwalificatie. Maar goed, dat, uh, dat uh, moeten dat we straks is... meemaken. Ah, zeer zeker te hopen. Um, even over: jij zegt het dit, dit is biertijd, maar Abu Dhabi is een, uh, een land waar dat uh, eigenlijk helemaal niet uh, gedronken mag worden. Hoe, hoe gaat het daar nu? <laughs> uh, nou, er staan in de taps genoeg hoor, dus uh, dat is geen probleem. Oké. Okay.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 Ja, dat was Marcel Busser vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort de gast. Live vanuit Abu Dhabi, waar op dit moment de Q2 erop zit. Straks trouwens om kwart over vier hebben we een uitgebreide samenvatting... van de kwalificatie die op dit moment gaande is... met onze eigen racereporter Willem van Denzen. Maar we hebben die Q2 gezien. En ik, ik zei het net al, nog elf seconden stond er op de klok... voordat we met interviews begonnen. En toen gebeurde er heel veel op de baan, want uiteindelijk...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 Cheers.